Dikter hark met het NOS Journaal. KPN kampt in Zuidoost-Nederland met een storing. In Brabant en Limburg kunnen veel klanten met een mobiel abonnement niet bellen, sms'en of internetten. Het is niet bekend wanneer de storing is verholpen en ook over de oorzaak is nog niets bekend. De Duitse economie is in het tweede kwartaal vrijwel niet gegroeid. Door de Europese schuldencrisis en de afzwakkende Amerikaanse economie kwam de groei uit op 0,1% ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat is minder dan economen hadden verwacht. Vorige week werd al bekend dat de Franse economie in het tweede kwartaal helemaal niet meer is gegroeid. Over een half uur maakt het CBS cijfers over de Nederlandse economie bekend. Verwacht wordt dat ook de Nederlandse groei flink is afgezwakt. Op snelwegen in de buurt van Rotterdam zijn gisteren opnieuw auto's beschoten. Zochtend werd op de A29 bij Heinenoord een zijruit van een personenauto verbrijzeld. Andere auto's liepen op de A16 bij de Drechttunnel en op de A13 schade op. Als de auto's daadwerkelijk onder vuur zijn genomen, ligt het aantal schietincidenten van de afgelopen negen dagen op 26. De politie heeft ruim 50 tips binnengekregen. Een Japanse studenten wordt vermist na een val in de Niagara-watervallen. Ze was aan de Canadese kant op een reling geklommen om een van de watervallen beter te kunnen bekijken. Toen ze terug wilde klimmen, verloor ze haar evenwicht en viel ze in het snelstromende water. Even later stoortte ze 54 meter omlaag. Haar lichaam is nog niet gevonden, wel het lijk van een nog onbekende man. Voetballer Roy Berens gaat van Heerenveen naar AZ. Hij heeft in Alkmaar een contract getekend voor vier jaar. Donderdag speelt de 23-jarige vleugelaanvaller mogelijk al voor AZ in de Europa League. Berens voetbalde vier seizoenen voor Heerenveen. De Friese ploeg krijgt na verluid 1,5 miljoen euro voor de voetballer. Het weer bewolkt in plaatselijk valt wat regen. Vanmiddag wordt het overal droog en breekt op steeds meer plaatsen de zon door. In het noorden blijft het overwegend bewolkt. Het wordt gemiddeld 21 graden vanmiddag. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB files in de Randstad staan, onder meer op de A1 naar Amsterdam, bij Brugge 3 kilometer A4 richting Amsterdam bij Hoofddorp 3 door werkzaamheden A9 richting Amstelveen bij Knopend Raasdorp 2 en op de A12 Den Haag naar Utrecht ook 2 kilometer bij Nieuwebrug en vanuit Arnhem naar Utrecht 2 kilometer langzaam rijden tussen Maarsbergen en Maarn op de A16 in de richting Rotterdam, bij Knopend Ridderkerk 2 kilometer er staat een vrachtwagen met pech en er is 1 ook afgesloten op de andere rijban is het Vrij druk op de parallelrijbaan. Daar rijdt het langzaam over 5 kilometer tussen Rotterdam-Vijnoord en Kloppen Ridderkerk. En op de A28 richting Utrecht, bij Leusen Zuid nog een file van 3 kilometer. En op de A44 richting Amsterdam, daar staat voor het Kloppenburgerveen Burgerveen 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Good Na drie uur, dat betekent uur vier alweer van uh, Masters FM op uh, CFM. En uiteraard gaan we weer snel over naar het circuitpark Sanford. Willen van deze, goed. Goedemiddag nogmaals. Uh, goedemiddag, uh, Piet Park Zonwoord uh, Masters op uh, Formule 3. Ja, en het ziet eruit uh, nadat we al een uh, paar keer uh, als binnen hebben gehad voor uh, uh, die tot twee keer toe is uh, te bereiken. Dat we wederom iemand uh, uit een Scandinavisch landen als winnaar mogen begroeten uh, over zo'n vijf en 5,5 uh, ronde. Want het is uh, Felix Roos uh, die nog steeds aan de leiding uh, gaat besleiden uh, voor het nieuwe team uh, uit. Ik, nou, hij heeft toch wel een vinger uh, voorsprong en hij heeft hier beduidse uh, Wittmann. Er is nog steeds uh, Kevin MacKozen ja, en onze uh, Nederlands hoofd Nigel Melker. Hij uh, uh, uh, komt dichter bij plaatsen, hij komt bij nog steeds niet. Uh, maar het ziet eruit dat uh, Nigel uh, net buiten van gaat vallen. is. Nigel heeft toch al eigenlijk uh, binnenkwam het gaat. De persoon waarmee u belt. Ja, je, je hoort het. Hè? Die verbinding is echt uh, heel moeilijk geworden. Uh. Ja, dat over... hebben, hebben we de hele middag al last van. Maakt allemaal niet uit. Ze moeten dat Twitter ook verbieden. Het <laughs> is absoluut overbelastend ja. dit werk. Nee, uh, mobiele telefoons, dat gaat niet meer werken gewoon. <laughs> Straks zijn meer van willen van deze hopelijk. Dus gaan weer weer doorzetten. graag loopzenders. Ja, uh, snel lopen. <laughs> Wanneer ik mij hier voel, dan voel ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik tokini kono samba wo samba to is Zijn hoor, want er is voldoende te doen hier in Zalvoort Uiteraard de masters op Park enzovoort. En wat dacht je bijvoorbeeld van Plas du Tetre? Dat uh, allemaal bij de poststraat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 Ja, je zegt het al, je hebt zo'n groot merk nodig. Uh, dat we in mei spraken hier, uh, toen was er nog twijfel of je eventueel hier uh, qua budget uh, met de Masters mee zou kunnen doen. Dat is gelukkig wel uh, gelukt. Is dat ook, uh, ben je dan ook al met het budget bezig voor dat GP2 seizoen volgend jaar?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 Spaanse team is al nu wel om te snijden zijn en de manager zal de heren wel even uh, ernstig toespreken of inmiddels al toegesproken hebben. Maar goed, de, de race zit erop en het uh, er stond gepland dat die tot, tot uh, half uh, vier zou duren, maar ze zijn uh, na 25 ronden al uh, gefinished. Ook, ook nog na afloop ook nog een stukje uh, safety car periode hebben ze gehad, waardoor de auto's weer dichter bij elkaar kwamen, maar daarna konden nummer één wegrijden van het veld en wie dat was, dat vertel ik nu lekker niet. Oké. Okay. Want dat mag uh,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 Let's celebrate, it's alright swear, swear I have a good time tonight Let's celebrate, it's alright En de kampioen van de Formula 3 race op Stamford, dat is een zweet en die gaat het uiteraard vieren, vandaar deze part.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 De locatie Poststraat Kerkplein, zijn we daar gelukkig mee of willen jullie liever nog meer naar het Kerkplein? Nou, we willen eigenlijk wel de Poststraat houden, want het is ja, een, een uniek stukje Zandvoort waar de toeristen vaak zeggen, hé, hey, is dat hier ook? Dat die, kennen wij helemaal niet. Nee, dat straatje vergeet je als je dat van bovenaf je. komt en dan loop je door. Ja. En nu word je toch de Poststraat ingetrokken. Wordt, ja, dus de mensen zijn, oh wat leuk, en dan kom je zo weer bij de watertoeren uit. Mensen gaan vaak niet tussendoor. En dat is uh, wel leuk, komen ze langs aan de, uh, de smederij van Ellenkuil en uh, langs andere ateliers uh, die daar ook zijn.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 schuiven of we laten hem wel staan uh, dan invullen, eentje die uh, moesten we echt invullen, dan hebben we folders ingezet en uh, uh, omdat we eerder ook uh, kunstkracht 12 hebben, de eerste weekend van oktober nou ja, dan zet je de andere dingen in van Ellen Kuil en uh, van wat er komt, dat is uh, de lezen van uh, Femke uh, Jorisma uh, met uh, keramiek dus er is genoeg te zien en te beleven. Dus voor de luisteraars onder ons die nog niet zijn geweest. Die zouden we u aanraden van kom gezellig nog even langs. Tot vijf uur is iedereen welkom. Absoluut. En heerlijk dat fransse Franse sfeertje te proeven. Absoluut, heel gezellig. Ben ik iets vergeten? Nou, ik dacht het niet. Nee. Dank u wel. U bedankt voor de aanwezigheid in de studio. En we wensen u nog een hele fijne en gezellige Franse middag toe. Dank u wel. Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano en la cara de azul mm She's where well, we gonna have some more? It seems a bit of freshest now, but we can enjoy it for a while. So let's go to the opera, listen to that silly crowd. <laughs> yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. Where the baritons are singing, and the Bentley is la la la. Stacey you dying with much grace here, ah, ah, Romeo and Julia, making up with the Opera. Ah, ah, so, if you want to have some fun, I know where it can be done. So, let's go to the Opera, I'll laugh about the silly crowd. <laughs> Let's Stay long down the line ever every mile or so And I don't really wanna know where you're going Maybe once or twice, you see, time after time I try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 So Into your system, you know in your heart she's got it all. She's into your system, and you know you're losing control tonight. Inside, she's your trouble inside, and she's your pleasing delight. You're going nowhere 'cause you can't get enough. She's objective and cool. She makes you feel. by me tue expressie in een ander visio. Volgjere, non so Die, die, die, sempre die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, Sei arrabbiata con gelosia anche se poi è mia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 Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan nog files op de A4 richting Amsterdam. Tussen Hoogmaat en Knoopend Burgerveen 9 kilometer na een ongeluk. Bij Knoopend Burgerveen is de linkerlijst ook dicht. A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Maarsbergen en Driebergen rijdt het langzaam over 7 kilometer. En op de A16 Rotterdam naar Breda op de parallelrijbaan. Daar staat nog 5 kilometer tussen Rotterdam-Feijenoord en Knoopend Ridderkerk.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 Tegen het uur 4 alweer van uh, Masters FM op uh, CFM. En uiteraard gaan we weer snel over naar het circuitpark Zandvoort. Willem van deze, goedemiddag nogmaals. Uh, goedemiddag, uh, circuitpark Zandvoort uh, Masters op uh, Formule 3. Ja, en het ziet uit uh, dat we al een paar keer uh, Scandinavio's binnen hebben gehad. Dat uh, was uh, Tot zover het ritme van CFM. Via de kabel op 104.5.